In achtervolging ramde de bestuurder op de A12 bij Noodorp twee politieauto's. Alle drie de auto's raakten beschadigd en moesten worden weggetakeld. De twee inzittenden van de gestolen auto zijn opgepakt voor poging tot doodslag. De Aagse politie onderzoekt of ze ook degene zijn die de auto hebben gestolen. De Syrische ambassadeur in Irak is overgelopen uit protest tegen het regeringsgeweld. Dat meldt de belangrijkste oppositiegroep in het buitenland. De ambassadeur is de hoogste Syrische diplomaat die tot nu toe is opgestapt. Vorige week deserteerde al een Syrische generaal. In Winterswijk is de Aziatische boktor gevonden. Die boktor kan veel schade aanrichten en daarom zijn meteen maatregelen genomen. De aangetaste boom is omgezaagd en wordt onderzocht. Deze week worden alle bomen en struiken in een straal van 100 meter... rond de aangetaste boom in Winterswijk vernietigd. Twee jaar geleden werden ook boktoren gevonden, onder meer in boskoop en omgeving. Dan nog het weer, vannacht opnieuw buien met kans op onweer. Morgenochtend eerst nog regen en dan vooral in het noorden. In de middag droog en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Helco Span. is de meest heftige landschappelijke ingreep van de 20e eeuw geweest. Met zijn vangrails, matrixborden, parkeerplaatsen en benzinestations... is hij te veelzijdig geworden om alleen in termen van mobiliteit, efficiëntie en andere beleidstermen te begrijpen. Winkelcentra, woonwijken en bedrijventerreinen. Alle zijn ze te beschouwen als delen van een alsmaar groeiende snelwegwereld. Goeienacht en van harte welkom bij deze zomerse Casa Luna waarin we die snelwegwereld gaan verkennen, samen met sociaal filosoof Bram Esser, samen met de beeldend kunstenaar Melle Smet, strok je maandlang langs seren snelwegen en die snelwegsafari die leidde tot het boek 'Snelwegverhalen'. Een boek dat in teksten, foto's en tekeningen ja, een, een wereld tot leven wekte die we wel zien, maar die we met 130 km per uur nauwelijks leren kennen. Dit boek brengt daar verandering in. Bram, goedenacht, van harte welkom. Ja, hartelijk dank. Um, het, het gaat over het eten langs de snelweg, over bedrijven langs die snelweg, over verlaten grensposten, over liefde langs de snelweg, over snelwegen die dat wel hadden moeten worden, maar nooit geworden zijn. Van waar het idee om die snelwegwereld te gaan ontdekken? Ja, dat heeft ermee te maken met de alomtegenwoordigheid van de snelweg. Dus hij, hij is er, je ziet hem, je kan hem aanraken. En tegelijkertijd blijft het een hele vluchtige plek. En ik denk uiteindelijk ook dat dat... een uh, En het is ook een plek waar je niet over na hoort te denken. Het is een plek waar je voorbij moet scheuren op weg naar je eindbestemming. En ik denk dat juist... Uh, ja, die focus op meer op steden, op plekken die je zogenaamd toedoen. Uh, en dit is gewoon een noodzakelijk kwaad. Hè, dus zo wordt het vaak omschreven. Is dat je dan toch nieuwsgierig gaat worden. Van ja, wat is dat dan eigenlijk, dat noodzakelijk kwaad? En ondertussen is het alles maar gaan groeien. Eerst was het een stukje asfalt om A en B met elkaar te verbinden. Maar zo langzamerhand is het een hele wereld op zichzelf geworden. En ja, die is inderdaad, zoals je al. Uh, Opnoemde, die is niet te negeren. Dat is, een, dat, is een, dat is een plek geworden, daar leven mensen. En daar, daar, daar dienen we uh, ook op andere manieren naar te kijken, dan alleen vanuit die uh, meer technocratische blik van het idee van doorstroom, waar Rijkswaterstaat het veel over heeft. Ja, jij wilde die mensen leren kennen, je wilde die. die, die... Ja, die nieuwe wereld leren kennen, waar we inderdaad normaal gesproken aan voorbij... razen op weg naar ons doel. Ik vind het wel grappig. Uh, je hebt die Self Safari gemaakt in 2009. Het boek ja, is ja. begin dit jaar uitgekomen. Ja. En daarnet was er uh, in het NOS-journaal dat bericht over die achtervolging op ja. de snelweg. En je vierde meteen op. Ja, fantastisch. Nee, want de snelweg is uiteindelijk ook een hele mythische plek. Hè? Maar wij hebben dat in Nederland no nooit zo uh, herkend, denk ik. Kijk, in Amerika is daar veel meer uh, aandacht voor geweest... En we hoorden net een nummer van uh, Kraftwerk, ja. Autobaan. En daarin zie je hoe, uh, ja, hoe het toch in, op, in andere landen die mobiliteit en de liefde voor het verkeer en die vrijheid, dat dat echt gevierd wordt. Maar wat is er zo mythisch aan een achtervolging op de snelweg? Nou, het is verboden. En ik weet zeker dat die politie dat fantastisch vindt. Hè? Want dit zijn dus de momenten dat je even mag gassen. En het, eh, we doen in Nederland altijd vaak van... ja, nee, maar dat is illegaal, dat mag allemaal niet. Het is allemaal waar, het klopt ook wel. Maar het zijn wel momenten waarom, waar we even uit de band springen. En uh, ja, nou ja, in die zin zie je dus in die mobiliteitscultuur... Uh, dat, dat die snelheid, die, dat kan niet altijd. Dus je hebt veel illegale races ook wel. Ja, en dat, heet, dat heeft een soort, soort spanning. Dat is toch een uh, ja, zoeken naar... Naar dingen die, uh, die, ja, die misschien toch inspireren, en misschien uh, omdat ze niet mogen, toch, uh, toch interessant zijn. Maar zijn wij misschien als land ook te klein om de snelwegen als een mythische grootheid te kunnen begrijpen en te kunnen waarderen? Want één keer gas geven, we zijn het land uit. Nou ja, kijk, die, dat is dus de grap: dat mythische. Dat, uh, kijk, wij, zijn, wij gingen die snelweg op. En we waren als de dood voor. Uh, voor allerlei... Uh, ja, je hoort wel verhalen, hè? Dus wij dachten van, nou ja, als je op die snelweg gaat slapen... dan kan er van alles met je gebeuren. Er zullen struikrovers zijn die jou s'nachts komen overvallen... en uh, weet ik veel wat voor types daar rondlopen. Je weet niet waar je... Dat is ook een beetje de schoonheid van dit project. We wisten niet waar we aan begonnen, letterlijk. Nee, jullie hadden je wel uh, letterlijk bewapend, hè? Jullie hadden spulletjes bij je waarvan je dacht van... nou, als er iemand komt, dan kunnen we terugslapen. Uh, je bedoelt het... Uh... Het multifunctionele tangetje wat uh, mijn uh, snelwegcompagnon uh, Melle Smets bij zich had. Ja. ja, dat is meer een symbolisch wapen. Ik denk niet dat het heel erg veel had uitgemaakt als het uh, erop aangekomen was. Nee, maar jullie voelden je veilig vanwege dat tangetje. Nou ja, nou, kijk, het, het is zo natuurlijk, je loopt elkaar een beetje op te naar. Maar uiteindelijk is het zo dat die mythes en die verhalen, die zijn veel uh, genuanceerder. Het gaat niet alleen maar over snelheid... Sterker nog, in Nederland, uh, die snelweg die is ooit in de tweede nota... voor de ruimtelijke ordening uh, bedacht. Voor het, eigenlijk voor het eerst genoemd als een netwerk van wegen. Kijk, voorheen en uit welk jaar dateert die nota? Die is 67. Okay. En um, ja, dat is ik bedoel, die snelwegen waren er al wel eerder. Want niet zo lang geleden is, die, uh, is de, uh, het 60-jarige bestaan... wat was het? 75-jarige bestaan van de... Ja, van de autobaan gevierd. Want in Duitsland, in de tijd van ja. Hitler... Uh, uh, werden die eerste autobahnen aangelegd ja. natuurlijk. Ja. En pas daarna gingen ze ook de grens over. Ik weet niet wanneer Nederland zijn eerste snelweg kreeg trouwens. Ja, de A12, dat is onlangs, uh, onlangs gevierd. Alleen dat, dat is weliswaar een snelweg... omdat het uh, dubbelbaans is met vangrails Alleen uh, de, de snelweg als netwerk... is pas in die tweede nota ruimtelijke ordening uh, uh, bedacht. En dat is, er is ook een mooie kaart van. Die is over Nederland uitgerold. En daarin zie je dat was ook echt het idee om uh, uh, een netwerk van wegen aan te leggen waarbinnen auto's eindeloos zou kunnen uh, blijven circuleren. Um, maar dat is niet gebeurd, zoals we allemaal weten. Nee, dat eindeloos circuleren, dat lukt vaak niet zo heel nee, erg. Er zijn gewoon meer auto's gekomen, meer asfalt zijn er meer auto's gekomen. En uh, in die zin valt het dus ook met die snelheid inderdaad wel mee. Want we staan vaak in de file dan, dan dat we echt uh, die sensatie. Dus, dus die. Die, die verhalen die zijn weliswaar uh, minder heldhaftig... maar het zijn wel interessante verhalen die je daar kunt treffen. Uh, het gaat niet zozeer over die vrijheidsbeleving als wel uh, manieren van leven... en manieren waarop mensen eigenlijk een plek die als onleefbaar wordt uh, gezien... toch uh, zich hebben eigen gemaakt. En dat is eigenlijk waar wij... Uh, waar wij op uitkwamen. Ja, want die nota ruimtelijke ordening waar jij het net over had, die tweede nota ruimtelijke ordening, die heeft er geen rekening mee gehouden dat er een hele wereld rondom die snelweg zou ja. ontstaan. Ja. En het ging jullie om die wereld. En jullie uh, hebben om die uh, uh, auto safari, die snelweg safari zo goed mogelijk te kunnen uh, volvoeren, hebben jullie een speciale auto laten bouwen, hè? of jullie hebben liever gezegd een oude auto laten ombouwen? Ja, dat is correct. Wat eigenlijk. Uh... We hadden namelijk bedacht van als je dan die snelweg gaat onderzoeken, dan moet je er ook blijven. En jullie je... zouden er ook moeten slapen van jezelf. Ja. En jullie zouden die wereld niet meer uit mogen een maand lang, als het ware. Nee, precies. Een soort van, zoals Melle Smets dat dan noemt, een soort uh, paal zitten. Maar dan, uh, hè, dus je gaat het een maand volhouden op de snelweg. En dan moet je dan uh, zien te redden. En uh, inderdaad, we hadden voor uh, mij was er dan uh, een, soort, ja, ja, een soort grafkist eigenlijk, hadden we op het dak van de Volkswagen Passaat. Uh, oh, van oorsprong was het een Volkswagen. Ja, okay. nee, ja, je het... ziet het er niet meer zo aan als je een foto van die auto ziet. Nee, ja, uiteindelijk is het een, uh, een zeer utilitair uh, uh, uh, ...rijdend laboratorium geworden. De bochel, noemen jullie hem. Ja, want ja, dat kwam vanwege. Die, die, die had een soort, tussen een soort dakterras op het dak uh, gezet, hè, een soort grafkist, een houten kist. Daar mocht ik in slapen. Het lagen de voorraden ook in. En Melanie moest zichzelf een beetje schuin zo in de. In de, la, ja, in de, in de laat ruimte van de auto proppen. En, en dan hadden we een soort dubbel. Uh, ja, een soort uh, een, uh, hoe heet het, een stapelbed eigenlijk. En hoe ja? kwam je dan bovenin? Uh, dat was een beetje klimmen. Moet je dus best Jawel, dat, dat lukte wel. En uh, nee, het was wel handig. Het grappige aan zo'n auto is dat het namelijk uh, aanspraak oplevert. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb foto's van die auto gezien staan, ook in het ja. boek. Het, ja. het is een auto die uh, bijzonder opvalt. En dan twee, twee mannen die uh, zich toch wat verdacht ja. ophouden... in een wereld waar je je niet dient op te houden. Nee, precies. Waar aan je voorbij nou. dient te razen. Maar ze dus dus kwamen je... naar jullie toe echt, nee, hè? Ja, precies. Je breekt dus door die anonimiteit heen. Hè? Dus mensen zijn altijd eigenlijk met zichzelf bezig... en uh, ja, op weg naar, naar ergens... En ja, willen zich niet, uh, niet zo snel laten afleiden. Maar vaak konden ze toch niet weerstaan. Wat is een ontmoeting die zo tot stand is gekomen die veel indruk op je gemaakt heeft? Ja, er zijn er verschillende. Er zijn natuurlijk de ontmoetingen die, uh, die indruk op je horen te maken, dat is namelijk de ontmoetingen met de politie. Die waren regelmatig aanwezig. Uh, die vonden jullie ook vreemde snuiters. Ja, dus dat was dus eigenlijk. Een... In die zin liepen we constant tegen de grenzen van de snelweg aan. Hè? Van hoe hoor je ergens te gedragen. En... Nou ja, daar, daar heeft de politie bepaalde opvattingen over. Want waar stonden jullie bijvoorbeeld geparkeerd s'nachts? Uh, nou, we hebben dat. Dat was voor ons ook een oefening. Hè? We moesten dat aftasten. Dus we hebben dat op verschillende manieren geprobeerd. Eerst waren we nog in de illusie dat je uh, in ruil voor uh, een naam in het boek dan. Uh, uh, dat we dan in een hotel zouden kunnen slapen. Oh. En dat ging niet. Dus door. niet in die kist bovenop die auto. Nee, maar daar lagen ook voorraden in. Het was ook sowieso. Dat bedoel, het was een soort van backup. Hè. Zo van, nou ja. Jullie hadden er niet op gerekend. dat jullie er ook daadwerkelijk in die auto's. zouden nou, moeten overnachten. Weet je, het, het is zo. Je, je wil daar nog niet helemaal aan. Het is zo. Je gaat op pad. en je denkt van. ik. we gaan dit doen. En dan, maar je, het hele idee dat je daar in die auto ligt. op een parkeerplaats. het is raar nog. Ja, ja, want waar, waar slaap je dan lang zo snel? Nou ja, gewoon op die heb, grote parkeerplaatsen? Ja, ja, we hebben het eerst nog geprobeerd. En het was nog wat meer in de bebouwde omgeving. Het was echt een soort aftas. We hebben nog geprobeerd om bij een bedrijf te trainen. Vonden we dan we liep nog een fietspad langs. Maar uiteindelijk word je daar weggestuurd. En kun je het beste gewoon kiezen voor uh, parkeerplaatsen bij uh, snelwegrestaurants. Dat zijn toch de, de beste plekken om te slapen. Want dat gebeurt al. Ja, en daar komt de politie ook niet kijken, waarschijnlijk. Nee, en truckers die staan daar al. Dus het is al een beetje een ritueel. Het hoort dan weer bij de cultuur van zo'n zo parkeerplaats. Ja, dan leer je dus ook die wereld wel ja. weer beter kennen op die manier. De politie, ja. nou, die heb je een paar keer op je dak gehad, letterlijk. Ja. Uh, maar noem nog eens een ontmoeting die misschien minder verwacht was. Um, even kijken hoor. Nou ja, veel ontmoetingen zijn minder verwacht. Maar we hebben... Uh, uh, nou, We hebben truckers die, die op ons afkwamen, die hebben we ontmoet. Dus dat waren mensen die... Uh... Ik moet even heel diep nadenken wat nou de meest spectaculaire ontmoeting was. Omdat, omdat je dus... Het gaat in zo'n roes, hè. Je bent dus uh, voortdurend onderweg en ook op zoek naar verhalen en ontmoetingen. Uh, dat eigenlijk alle ontmoetingen onverwacht zijn en bizar. Want ik bedoel, wij gingen gewoon bij op plekken kijken. Hè? Normaal gesproken ben je op die snelweg onderweg naar iets. En dan denk je van, hé, hey, wat gek, dat huis dat langs de vangrails... Maar dan ben je er al voorbij. Dan ben je er voorbij. Maar wij gaan dan. Wij nemen de afslag. De volgende afslag, en gaan kijken van wie woont daar dan eigenlijk? Ja, wat ik een mooie ontmoeting vond, was een ontmoeting met een echtpaar dat in een ver verleden een kermisattractie exploiteerde, de Muizenstad. Ja, ja, ja dat is een mooi voorbeeld van, uh, ja, van zo'n ontmoeting, van, me, van waar je het niet verwacht. Want hoe kom je dan bij die mensen binnen? Nou ja, hoe dat vind is, je die mensen? Ja, dat is, dus, dat is dus wat er gebeurt als je. Uh, Kijk, iedereen gaat op een gegeven moment naar huis... en jij blijft achter in een wereld die... Ja, die uh, en, dan, en dan stap je als het ware door de spiegel. En dan kom je terecht in een, in een parallele werkelijkheid... bij wijze van spreken. Ze dus we hebben het best wel ervaren. Want je kijkt met andere ogen. Ja. Je bent snelwegbewoner... en je gaat kijken van, hé, hey, wie wonen hier nog meer? Maar je belt gewoon bij die mensen aan. Hoe is dat gegaan dan? Bijvoorbeeld bij die ja. exploitanten van die muizenstad? Nou ja, wij, wij reden daar terrein op. Uh, we zagen waarop... Breda was dat, hè? In de ja, ja, onder de rook van Breda. We hadden daar uh, het bedrijfterrein Minervum. Uh, dat is uh, ja, zo'n zo conceptueel bedrijfterrein uit de jaren negentig, waar alles leeg staat. En uh, we zagen zo door de bosjes van, hé, hey, daar wordt ook uh, gewoond. Hè? Aan de andere kant van de sloot was dat. Dus wij denken dan van, hé, hey, verrek, joh, daar wonen mensen. Maar dat is, dat is gek, want dat is een soort gemeentegroen eigenlijk. Dus wij zijn toen omgereden en nou, zijn daar het terrein opgereden. En hebben dan een heel leuk gesprek met die mensen. Die daar, uh, ja, uh, weliswaar min of meer in voortdurend gevecht met de gemeente. daar toch een soort. dat, dat, dat gebied in cultuur hebben gebracht, letterlijk. Hè. Ze hebben daar gewoon een plek van gemaakt en wonen daar. en, en verhuren daar uh, caravans. En herinnerden daar ook nog veel aan die muizenstad? Ja, nou ja, ze hadden foto's. En ze hadden bijvoorbeeld die uh, uh, de, de plek waar die muizen. Nog, uh, waar ze die zelf. die bleken ze zelf te kweken. En daar, uh, daar, daar werd, nog naar, uh, dat, dat werd nog aangewezen van... Uh, nou ja, daar kwamen al die muizen dus vandaan. En de stad zelf hebben we vooral foto's gezien. Dus ik weet niet wat daarvan terecht is gekomen. Maar dit waren inderdaad kermisexploitanten... Uh, die uh, door Europa reisden met een uh, maquette van uh, Breda... waarin uh, muisjes uh, ah. zaten. Ja, dat is echt prachtig. Wij ja. waren ontroerd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Eén van de ontmoetingen langs de snelweg... die uh, Melles met en Bram Esser uh, gehad hebben toen ze een maand lang op snelweg safari uh, waren. De weerslag daarvan is toch te vinden in hun boek Snelwegverhalen. Uh, Bram, jullie stoppen ook veel bij wegrestaurants, bij truckstops, uh, bij truckercafés. Um, en jullie ontdekken dan ook gaandeweg dat er echt een snelwegkeuken is. Dat zijn echte uh, snelweggerechten. Ja, dat kan je wel stellen. Kijk, uh, wij zijn op pad gegaan heel erg met het idee, wij zijn ontdekkingsreizigers en we gaan een nieuw land in kaart brengen. Uh, we hebben dit gebouwd, we hebben jaren generaties uh, aan de snelweg gebouwd. Zoals vroeger aan kathedralen gebouwd werd, hebben wij uh, in Nederland een soort ja, horizontale uh, monument neergelegd. Uh, eigenlijk rijp voor het werelderfgoed. Ja, absoluut. Dat, uh, dat is denk ik wel uh, wat je zou kunnen stellen. Ja, het, is, het, is, het, is, het is fantastisch eigenlijk als je erover nadenkt. Alleen, ja, je ziet het niet zo. Hè. Zoals we wel trots zijn op de delta werken, zie je... zijn we niet zo trots op die snelweg. Maar wij dachten van, ja, het ligt daar nu. We moeten, nou, we moeten nou gaan kijken wat het nou eigenlijk is. Want wat eet men dan langs de snelweg? Nou ja, en, en een van de manieren dus om zo'n cultuur te leren kennen is dus, is dus, ja. is dus inderdaad die, die eetcultuur. Nou, dat ja. is een van de geëikte manieren om, om, om, om daar door te dringen. Nou ja, langs die snelweg heb je ten eerste natuurlijk het bekende tussendoortje. Dus in uh, um, ja, tankstations kan je natuurlijk uh, de dus nodige uh, candy bars kopen. Maar je hebt wat ook heel kenmerkend is voor de, voor de snelweg, is bijvoorbeeld het. Uh, het, uh, het broodje uh, uh, waar, waarop ingrediënten zitten... die, uh, die zijn op zichzelf, stellen, die niet zo gek veel voor, hoor. Er zit wat sla op, wat ham, wat kaas en wat boter wat, uh, um, um, en, en wat mayonaise om de boel bij elkaar te lijmen. Zijn dat die driehoekige pakjes het met zijn de sandwichjes ja. erin? Ah, en die, die ken die worden, ik wel. Die, die, die, die ken je vast, Ja, dat, is, dat, dat gaat makkelijk naar binnen, achter het stuur. Ja. En dat worden dus uh, stropdas vriendelijke broodjes genoemd. Stropdas vriendelijke broodjes? Ja, want die lekken dus niet. En dat daar is zijn ze dus, op gemaakt? Daar zijn ze echt op gemaakt. Ze hebben speciale tomaten gekweekt waar geen vruchtvlees in zit. Zodat het niet lekt. Ja. Ja. Dus dat zijn, dat zijn van die unieke snelwegproducten. En er is, ik, ik denk dat je misschien ook wel de appelpartjes kent. Dat is ook zo'n product wat daar vandaan uh, Die zakjes komt. met yoghurt. Die je zo ja, licht kan knijpen. Ja, ja, ja, precies. Nou ja, het is een beetje dat astronautenvoedsel uh, wat, je, wat je tussendoor naar binnen kan werken. Dat zijn en, de tussendoortjes, maar ja. wat serveren de restaurants langs de weg? Wat serveren die truckerscafés? Nou ja, als je dus nog wil eten, zoals in de jaren 50, dan kan dat dus nog op de snelweg. Hè? Met uh, stuk gekookte groenten en uh, vlees met een plensuur eroverheen. Loemkool met een papje. Nou, dat, dat is daar dus nog. Hè? Je kunt daar nog uh, op bepaalde plekken uh, terecht. En hoe komt dat dan dat langs die snelweg laten we ons dat kennelijk smaken? Terwijl als we de stad ingaan en we krijgen bloemkool met een papje... of een stuk gekookte groente of uh, uh, iets te gaar vlees... dan willen we dat helemaal niet meer. Maar langs de snelweg is het lekker. Ja, dat is hetzelfde effect als je uh, op vakantie gaat naar Frankrijk... en die fles wijn meeneemt die zo lekker was op de camping... die smaakt in Nederland ineens niet meer. En dat is exact hetzelfde effect op de snelweg. Daar, als je daar in die sfeer bent, je bent in het truckerscafé... en je eet daar uh, macaroni met foe hai. want dat kan op de snelweg... Maar gewoon niet met Fuyang Hai. Nou, ja, dat, dat heb jij gegeten. Zij, uh, nou, dat, zo, dat uh, wil ik niet helemaal. Uh, zo ver wil ik niet gaan. Ik heb het wel op de kaart zien staan. Okay, maar ik je heb hebt het niet uh, besteld. Nee, ik heb het uiteindelijk niet besteld. Hey, mijn probleem was ook nog eens een keer dat ik als vegetariër begon aan deze reis. En dat, uh, begon? Ja, ik heb dat je bent niet lang... als vegetariër nee. geëindigd. Dat je niet langs. De nee, weg. ik uh, ben uiteindelijk overgestapt op de term... Uh, Flexotarier, dat kwam ik op een gegeven moment erg tegen. Dat was meer op mij van toepassing. Dus, uh... Je kon niet anders langs de snelweg? Nee, nee, nee, het was echt onmogelijk om een vleesarme dieet... Uh, dat is echt heel erg een vleesdieet. Vooral de truckerskeuken, die, die, die lusten dat wel. Ja, dus dat je kwam dat. een bord tegen schnitzels zo groot als uh, vloermatten, deurmatten. Ja, deurmatten. Ja, dat is een beroemd bord uit uh, Groningen inderdaad. Hè. Dat, daar heeft het heel lang uh, langs de snelweg staan... bij uh, restaurant De Vluchtheuvel... En uh, dat, is, naam. dat is een zeer toepasselijke naam. Maar waarom eten truckers dan zo graag uh, grote lappen vlees? Het is dan niet een bepaald werk waar je heel veel beweging bij, bij hebt... zodat je heel veel moet verbranden. Wa waarom is dat zo'n favoriet gerecht? Ja, ik, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het een, toch een soort troostvoedsel is. Je bent ver weg van huis, ver weg van, uh, van moeder de vrouw. En ja, je, je, je, ik denk dat mensen, als ze zich eenzaam voelen, dat ze dan... Troost vinden in grote lappen vlees. Dat zou heel goed kunnen. Want voelen mensen zich eenzaam als ze snel weg? Uiteindelijk? Ja, dat is een... Nou, kijk. Uh, ja, dat zou kunnen. Dus die... Het is wel zo, moet ik zeggen... dat die... Ik heb die truckerscabines van binnen gezien. Dat zijn kleine paleisjes eigenlijk. Hè? Dat is helemaal ingericht. Je kan daar slapen. Je hebt daar dvd's en uh, je bent onderweg. Zo'n een soort thuis, als het ware. Ja, het is een soort thuis, maar... Ze hebben toch, kijk, als je de hele dag op de weg zit, dan raak je toch een beetje, een beetje vreemd in je hoofd op een of andere manier. Er, er gebeurt wel iets waardoor je uiteindelijk uh, uh, het idee hebt van ja, dit, uh, ik moet toch echt even de weg af en uh, tot rust komen. En dus die truckerscafés zijn wel een soort huiskamers. En ik heb ook, we hebben ook wel begrepen dat uh, vrouwen die daar dan werken, die, die zien dat ook echt als een, als een bijzondere taak... Om uh, ja truckers gewoon een fijn gevoel te geven. En, ge en voor ze te zorgen. Ik bedoel, ik wil niet zeggen, bedoel, het is een beetje speculatie, om te zeggen dat. Uh, dat Waarom ze vlees eten, dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Maar ik weet wel dat ze behoefte hebben aan een gevoel om even... Warmte, thuis. Die... Ja, thuis. Warmte. Ja, thuis. Dat hebben ze ja, inderdaad, het personeel van die truckerscafé's... dat zijn inderdaad vaak uh, uh, iets oudere dames... Ja. die, als ik zo in het boek kijk... een enorme vriendelijke, huiselijke, moederlijke uitstraling ja. hebben. En dat is niet voor niks. Nee, dat is niet voor niks. Het is in die zin, uh, kan je ook wel stellen... dat uh, de, de, de snelweg is eigenlijk het, uh, het laatste bolwerk van de man waarin nog uh, traditionele man-vrouw uh, verhoudingen bestaan. De binnensteden zijn uh, inmiddels, zoals we allemaal weten... overgeleverd aan de vrouwen. Dat is uh, gezellig shoppen. En uh, de mannen die kunnen alleen nog op de snelweg terecht. En uh, dat, dat uitzicht in allerlei zaken natuurlijk. Ik bedoel, uh, We hebben het over de truckerscafés gehad. Uh, en truckers, dat zijn natuurlijk ook echte mannen. Uh, langs de snelweg kan je nog over de crossbaan scheuren... want daar kun je lawaai maken. Je kunt er je afstand bestuurbaar vliegtuigje oplaten... En daar kunnen we niet omheen. We hebben er natuurlijk ook de homo-ontmoetingsplaatsen. Ja, want ook de liefde vindt zijn plek langs de snelweg. Ja, uh, Daar ben je ook geweest, hè? op zo'n homo-ontmoetingsplaats. Ja. Wat bracht er... jullie daar? Nou, we gingen daar natuurlijk vol verwachting naartoe. Want uh, ja, uh, we hadden daar veel verhalen over gehoord. Alleen we hebben daar weinig succes gehad. Want we hadden namelijk uh, als onderdeel van ons outfit... hadden wij reflectorjassen aan. Dus van, zo... van die wegwerkersjassen? Ja. Dat is toch een beetje... Dan hoor je toch een beetje bij het personeel van de snelweg... En dan kan je in de berm uh, rotzooien zonder dat je gedoe krijgt. Ik wil wel kijken. Het werkt, het werkt heel erg goed, die snelwegjas. Behalve dan als je uh, het homo-ontmoetingsbos betreedt. Want dan... Uh, ja, dan denken ze dat je van de politie bent of zoiets. Dus dan rent iedereen weg. Ja, dus wij konden ja. alleen maar als een soort afvalarcheologen nog de spulletjes bekijken die waren achtergelaten. Over het afval gesproken trouwens. is dat een foto in het boek van een grote vuilniszak... die dan in een boom hangt op zo'n homo-ontmoetingsplaats. Ja. Dat vind ik ja. dan wel weer vooruitzien. Er hangen overal op dat soort plekken, schrijven jullie... van die vuilniszakken ja, om rotzooi in kwijt te kunnen. Ja, nee, maar dat is heel interessant. Want je ziet hoe zo'n gemeente worstelt met het fenomeen. Het is er, het fenomeen, en het is niet tegen te gaan. Uh, uh, maar ze willen het ook niet erkennen. Dus er is een soort van... Ja, het is het beroemde gedoogbeleid in Nederland. En zo'n vuilniszak is dan eigenlijk het symbool van dat gedoogbeleid? Ja, we, we, we hangen geen echte prullenbak op. Geen uh, uh, straatmeubilair, in die zin. Geen officiële prullenbak. Want dan herken je dat het een plek is. Dus we hangen daar een vuilniszak op. Want het is ook niet de bedoeling... Uh, dat je er een bende van maakt. Dus het is dus een soort subtiele hint om het toch op te ruimen. Ja. Voelde jij je thuis langs de snelweg? Bleek je meer echte man te zijn dan je gedacht had? Of uh, voel je je meer thuis in de binnenstad? Nou eigenlijk is dat, uh, uh, is dat een constante zoektocht naar manlijkheid, waar ik überhaupt uh, mee bezig ben. Dus dat is wel een thema. En de snelweg is wel iets wat, uh, ja, waar je je op een gegeven moment thuis kan voelen. Absoluut. Het is wel, het is wel slopend op de manier waarop wij het deden. Want wij zijn uh, um, ja, toch uh, iedere dag moesten wij een verhaal scoren. En waren we toch uh, ja, zo gefocust op alles om ons heen dat je na een maand absoluut gesloopt bent. Maar uh, ja, het voelde toch op een gegeven moment toch als thuiskomen. Hè? Dus je komt toch, je, je gaat het ondanks. Het is een soort van je wil weer onderweg zijn. En je wil weer dingen meemaken. En op die is... manier onderstreepte je ook die eigen mannelijkheid weer. Onverwacht misschien. Want ja. je hebt geen rijbewijs bijvoorbeeld. Nee, dat is dan weer eigenlijk helemaal niet mannelijk. Nee, dus je kent die wereld eigenlijk nauwelijks. Nee, nee het is een soort gek, gek is dat eigenlijk, ja. Nu ik erover nadenk, ik heb, uh, ik heb ook wel een keer een maand uh, in een container gewoond aan zee... Uh, met het idee van, uh, nou, ik ga leren surfen en zo. Maar ik heb heel veel surfers gesproken. En ook uh, mensen die bunkers opgraven uit, uh, uit de duinen. Dat is ook allemaal heel mannelijk. En, uh, en ik ben bijvoorbeeld gaan vissen, wat ook zo'n mannending is. Maar het is allemaal een beetje bij uh, verhalen gebleven. En uiteindelijk ga ik, het dan, ga ik daar dan weer weg. Ja. Dan heb ik er even aan geroken. kennis als ware, van. Kennis van en, dan, en dan, ben ik, uh, ja, dan ben ik toch weer weg. Dus hoe, of dat ooit goed komt... Om een echte man te worden, dat is maar de vraag. Ja, nou je hebt wat ervaringen opgedaan die daarbij kunnen helpen langs de ja, snelweg. Ja, ja. Ik heb uh, ja. Er wordt ook veel gepioneerd langs die snelweg op allerlei manieren. Jullie hebben bijvoorbeeld gesproken met een, met een culinaire snelwegpionier, Dick Helmer heet hij. Eind jaren 60 ontwikkelde hij het allereerste Nederlandse drive-in restaurant. Bij wat toen nog de afslag Judith Vaas heette en nu zou ja. dat nieuwe gein heeten. Ja. Rick heette dat en ik las het. En ik denk, verrek, daar ben ik ooit geweest. Serieus? In de 60 als klein kind. En ben ik daar geweest in dat drive-in restaurant? Wat was, was dat de toch alweer voor restaurant? Nou ja, dat, uh, het idee daarachter was. Um, uh, overkomen uit Amerika. En uh, ja, ja, goed. Het, het, het was het idee dat je. Uh, ja, ze zo, eigenlijk zoals. Uh, een, uh, een tankstation is gebouwd. met een grote luifel. hadden zij in plaats van. Uh, uh, ja. Zeg maar, waar, de tank, waar de tanks staan, waar je, je je benzine kan halen... hingen er eigenlijk een soort palen uit het plafond. En daar uh, um, stond een telefoon op met een, uh, met een lijstje waar je dan kon bestellen. Maar het was gewoon iemand die van plan was... om het was iemand die niet uit de horeca kwam die dit heeft bedacht. Uh, hij heette, die man heette anders trouwens, want Helmich is de manager geweest. Ja, die heeft het overgenomen uiteindelijk hè, van de bedenken. Dat is waar, dat ja, is waar. ja uh, nou ja, goed, zijn naam staat in het boek in ieder geval. Zoeken we op. Zoeken we even op, zo meteen. Uh, dat was een man die uh, uit het bedrijfsleven kwam, helemaal niet uit de horeca. Maar die wilde een formule bedenken om uh, dat echt letterlijk uh, om ketens te gaan maken. En dat was ook een nieuw idee. Er bestonden nog geen ketens. En hij is toen uh, begonnen met die formule van het drive-in restaurant. Dacht, hij dacht dat is een goed idee. Je, he, ook mobiliteit in Nederland gaat ook een, een, een hoge vlucht nemen. Dus we gaan, gaan daar iets mee doen. En hij heeft gewoon, volgens het Californische concept, een, uh, een idee bedacht. Waarbij je met je auto onder een luifel rijdt. En je bestelt dan eten. En dan komt er komt een dame naar je toe. En die hangt dan zo'n teamblad aan, aan, aan je portier. Net zoals we allemaal wel eens in films hebben ja, gezien. Maar ja, het is één jaar open geweest. Ja, nou ja, precies. Het was een briljant idee. En het heeft heel veel aandacht gekregen. Zelfs op het journaal geweest, geloof ik. En ik geloof, uh, ja, Jij bent er ook geweest. Ja, maar We woonden er in de buurt. Ja, nou even kijken. Ja, je gaat toch even kijken. Ja. En ik geloof dat heel Nederland, dat, dat, dat denken zij in ieder geval, dat heel Nederland het wel gezien heeft. Alleen het liep niet. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Ten eerste, uh, ja, is het voor Nederlanders toch een gek idee. Dat is, is, is toen in ieder geval, hè, om, om iets in je auto op te eten. Ja, dat was niet helemaal iets... Nou, die stroopt als vriendelijke broodjes. Nou, wat dat betreft zijn we echt wel uh, opgevoed in, uh, in, in het snelweggedrag. Ja, dat dus hamburgerrestaurant, waar je ook uh, langs de nou, counter precies, kan rijden. Uiteindelijk is het toch een uh, succes ge uh, geworden. maar kwam misschien te vroeg. Denk ik, ja. Dit zijn toch pioniers geweest die... Uh, ja, die, die, die, die wel degelijk uh, hebben ingezien dat, dat er iets, iets aan de hand was en dat, hier, uh, dat dit een concept was wat het zou kunnen doen. Maar het net niet helemaal goed uitgevoerd, misschien ook omdat bijvoorbeeld uh, het idee dat je met je raampje open moet blijven eten, omdat dat dienblad aan je portier zit. Ja, dat, dat is ook lastig omdat het in Nederland bijna altijd slecht weer is. Ja, op een avond als vanavond was dat niet prettig geweest. Nee. In om, Californië is dat leuk. In ja. Californië ja. is dat dan leuk. Ja. Nee, deze, maar deze man ja. heeft meer bedacht, hè? dan ja. uh, die Dick Helmig heeft dat uitgewerkt. Die was uiteindelijk de, de, de, de, de manager van, de, van dat uh, restaurant Rick. Later heeft hij het al even zeer beroemde brugrestaurant ontwikkeld... bij Schiphol. Het restaurant dat daar over de A4 gebouwd is. En dat was aanvankelijk als heel chic bedoeld. Met opers die gerechten aan tafel kwamen flamberen. En als je dan lekker zat te tafel op zaterdagavond... dan kwamen er ook topartiesten optreden... zoals bijvoorbeeld Eddie Christiani. En niet te vergeten het cocktailtrio. Wie heeft de sleutel van de jubots gezien? Wie heeft het eind... Ons wie heeft de sleutel van de juwels gezien? Wat de plan is geweest en dat ding zit op slot. Op de juwelenbak stond een pleintje. Dat bleef hangen. Ja, dan zie je daar lekker te eten. Dan komt de cocktail trio langs. Nou, gouden concept zou je zeggen, maar ook dit concept heeft het niet gered, boven de snelweg in dit geval. Nee, dit was echt een heel groot succes, hè? dit brugrestaurant. Het was trouwens een idee van uh, Ge Verveld, heet deze man. Kijk, je hebt het even opgezocht. Ik, ja, ik heb even het boek erbij gehad ja. waar alles in staat over de snelweg, uiteraard. Um, nee, het was heel goed, het was echt een goed idee. Het is, uh, het is een, een superconcept. Um, ze hebben daar alleen. Uh, hij is er al mee begonnen voordat het drive-in restaurant uh, uh, uh, echt zijn take-off had eigenlijk. Uh, maar uh, ja, het, had, ja, het had heel veel voeten in de aarde. Er was iemand bij Rijkswaterstaat die het gewoon niet wilde hebben. Die vond dat gevaarlijk. Die denkt van er rijdt een, iemand er rijdt een truck tegenaan met een soort hoog ding. Dan gaan al die geflambeerde gerechten, ja, inclusief het kokre. Dus ze hebben heel lang, ze hebben wel tien jaar moeten moeten lobbyen om dat voor elkaar te krijgen en tegen die tijd waren de was het eigenlijk niet meer verantwoord om te bouwen. Het is uiteindelijk wel gebouwd. Ja. maar ja, ze moesten, en het was een ja. tijdje populair, maar ook hier gold weer na een jaar was de nieuwigheid eraf. Nou, nee, dat valt mee hoor. Dit, dit, dit. Uh, ze moesten gewoon uh, ja 17 miljoen euro of gulden omzet draaien geloof ik om break even te draaien. Dus het was in principe blijft het, is het nog steeds een goed concept, hoor. Het loopt heel goed, omdat je gewoon aan twee Maar je kanten... kunt er niet meer uh, nee. chique buffetten nuttigen... met zang nee, en dans erbij. Nee, nee, dat is een beetje voorbij. Nou, nee, dat klopt wel. Dat is wel waar. Dat, dat... Je zou denken, uh, ja, met zo'n uitzicht over de snelweg... dat is... Uh... Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het nog steeds wel succes kan hebben. hoor. Maar, ja, want het geeft het ook niet aan dat wij langs de snelweg... kennelijk aan bepaalde concepten gehecht zijn. Aan grote stukken vlees en bloemkool met een papje. Dat we eigenlijk niet met dienbladen aan onze auto willen rijden... en eigenlijk uh, geen chique opens aan onze tafel willen. Nee, gewoon appelmoes met een kerst. Dat dat het snelweggevoel oproept. En dat die ja. andere dingen daarmee conflicteren op de een of andere manier. Ja, dat zou, dat zou op zich kunnen, maar... Um, uh, ik, ik, zou, ik zou er niet uh, verteld van, van zijn als, als het weer terugkomt en dat je gewoon weer uh, het, het, het, ja, het, het gaat er gewoon maar aan hoe je het benadert en hoe het in de markt wordt gezet. Kijk, je kan ook uh, ja, ik denk als je iets, iets, iets, iets raars doet en je zet een bubbelbad langs de snelweg of een uh, ski piste, dan kunnen mensen toch weer geïnteresseerd raken. Het is toch wel een plek waar, je, waar, je, waar veel mensen langskomen en uh, ja, nou, het gebeurt ook wel. Hè. Je hebt uh, de koperen hoogte van. Uh, hoe heet die man daar onder Zwolle? Dat is. Nee, een... van der Most. Henny van der Most. Henny van de Most, ja. Die ja daar, uh, met tussen je... Zwolle en Groningen langs de snelweg. Zo'n watertoren die hotel is geworden. Ja, nou ja, dat is bijvoorbeeld een behoorlijk chique tent. Hè. Dat, uh, die, uh, ja, die, probeert, die heeft er wel dat idee uh, van, van, van klasse uh, terug proberen te brengen. En dat, op de snelweg. dat werkt wel. Ja, dat werkt wel, ja. Dat is wel een, een plek die. Uh, ja die, die, die een bepaald soort mensen aanspreekt, denk ik. Nou, de Watertoren is nu een chic hotel geworden. Ja, dus ja. Dat pionieren, dat loont nog steeds langs die snelweg. We ja. praten straks verder over die snelweg, over die ja. snelwegverhalen, over jouw band ook met de snelweg die je inmiddels hebt opgebouwd. Maar eerst muziek die je hebt meegenomen, van de Amerikaanse zanger, Mayor Hawthorne. Ik spreek het helemaal verkeerd uit. Mayor Hawthorne, zo heet hij. Uh, waarom heb je die muziek juist meegenomen? Uh, nou, het is eigenlijk zo. Maar ik heb nooit, iets veel, met, nooit veel met muziek gehad, hoor. Ik, heb, uh, ik ben eigenlijk recent door een vriend pas uh, weer een beetje opgevoed in, uh, in de muziek. En hij zei van, nou, dit moet je, moet je horen. Hij, hij, hij draagt mij van alles aan. Dat gaat dwars door elkaar heen. En dit is uh, hele goede soul. Hele goede soul. Nou, dat past heel goed om wij over half op Radio 1. KZ Lelouna is dit bij de NCV. Dat was Mayor Hawthorne. Bij mij te gast vannacht in Casa Luna... sociaal filosoof Bram Esser. Samen met beeldend kunstenaar Melle Smets... verkende hij een maand lang in een speciaal daarvoor omgebouwde auto... de snelwegwereld in Nederland. En daarover stelde zij in tekst en beeld het boek Snelwegverhalen samen. En uh, ja, Bram vertelde al wat van die snelwegverhalen uh, en snelwegervaringen. Maar waarom is een sociaal filosoof nou zo geïnteresseerd in... Nou, de autoweg in dit geval. Maar überhaupt in, in zaken als sociale ruimte en, en, en uh, uh, ja, stedelijke cultuur? Ja, dat is, een, dat is op zich natuurlijk een goede vraag. Want maar wat ben je eigenlijk als sociaal filosoof? Ja, wat onderscheid je van een nou, gewone ik filosoof? Ik vind dat je gewoon. Nou, sociaal filosoof wil zeggen dat je met maatschappelijke kwesties bezighoudt. En met okay. uh, cultuur. Uh, het punt is dat ik vind dat je als filosoof verhalen moet vertellen. Dat is mijn persoonlijke opvatting. Ik vind het heel leuk dat mensen uh, de boeken induiken en heel theoretisch bezig zijn. Maar dat is niet mijn ding. Dus ik heb echt gedacht van nee, ik moet op pad. Ik, moet, uh, ik, vind, het, ik vind het heel belangrijk om af en toe de, de schrijftafel te verlaten en erop uit te trekken. Om daar uh, ervaringen op te doen uh, waar, ik, waar ik wat mee kan. Wat materiaal oplevert voor verhalen en waar ik op kan reflecteren. En dan moet je je wel richten op die sociale ruimte als het ware. Want ja. daar vind je die verhalen. Nou ja, de, de, de, de, de, de gebouwde omgeving, uh, de betekenis daarvan, uh, heeft me altijd wel geïnteresseerd. Ik vind het, het is een intrigerende plek waar, uh, waar veel over te zeggen valt. Ik denk dat mijn eerste interesse ooit gewekt is met het boek Delirious New York van uh, Rem Koolhaas. Toen ik Dat is architect? Ja, dat is een architect, maar die is ooit begonnen als scriptschrijver en uh, journalist. En heeft uh, ja papieren architect, zoals dat heet. Veel plannen en verhalen vertellen. En, en dat, dat, dat, dat, dat, alleen al dat je een retroactief manifest voor de stad New York schrijft, dat. Ja, dat vond ik fascinerend dat er zoveel verhalen te vertellen zijn over zo'n zo zo stad. En dat, ja, dat heeft me wel getriggerd om, uh, om, om ook een beetje die kant op te gaan. En daarover na te gaan denken en daarmee aan de slag te gaan. Ja. En ik denk ook dat, uh, ja, ik zou misschien ja, die methode die ik hanteer, die noem ik ook wel eens de verstrooide blik. Dus ik ben niet een wetenschapper die met één specifieke vraag op pad gaat en daar antwoord op probeert te vinden. Maar ik ga naar een plek toe om die van binnenuit te ervaren en dan, uh, en dan scherp te stellen. Zo van, oh ja, dat is een interessante kwestie. Want ik ben dus voordat ik op die snelweg uh, safari ben gegaan, heb ik bijvoorbeeld een maand in een buitenwijk gewoond. Omdat ik wilde weten hoe mensen daar leven. Dus heb ik een, een labrador geleend en ben ik daar in een huis gaan zitten. En ben ik met die labrador gaan rondwandelen om mensen te ontmoeten. En omdat het uh, integratieproces om dat te versnellen, heb ik toen ook uh, uh, cursussen gedaan in het buurtcentrum. En dan ben ik gaan werken als uh, vakkenvuller in een supermarkt. En zo krijg je in één keer allerlei perspectieven op zo'n wijk. En over begrippen, ook wel filosofische begrippen als wonen. Wat betekent dat nou vandaag de dag? Nou ja, en als je er dan achterkomt dat bijvoorbeeld mensen vaak meer ja, contact hebben met het supermarktpersoneel dan met hun eigen buren, dan zie je dus dat het. He, dat dat idee van wonen is veranderd... en dat een huis niet per se wordt gekocht om in te leven... maar ook vaak als investering. Ja. En na vijf jaar trekken mensen weer verder. En he, dat heet dan de wooncarrière. Ja, en dan begint dat, uh, die hele carousel opnieuw te draaien, als ja. het ware. Ja, dus dat is, ja maar dus door, door erin te zitten... en dat vind ik nog wel, misschien nog wel fascinerend om te vertellen... Uh, dat ik, ik heb dat gedaan in de wijk Ipenburg uh, bij Den Haag... Ja. en uh, ik, heb, ik kwam er op een gegeven moment een boerderijtje tegen... En dat boerderijtje, dat stond daar midden in die wijk. Dus nou ja, dan wil je dus weten wie woont daar en hoe zit dat nou precies. En dat bleek nou, die man die had al die weilanden daaromheen. Dat was van hem. En dat heeft hij dus eigenlijk verkocht... onder voorwaarde dat hij altijd mocht blijven doen... wat hij altijd al deed, namelijk naakt rondlopen in zijn eigen achtertuin. Mensen die daar een huis kopen... Die, een die weten dat ook? Ja, die, maar die hebben een clausule in, die, in hun koopcontract waarin staat. er mag niet geklaagd worden over naakloperij. En dat heeft een omgekeerd effect gehad, namelijk, dit is de enige naturistenwijk in Nederland. Dus die hele wijk loopt uh, bij een aardige zomeravond ja. naakt door de tuin. Absoluut. En dat grappige is, dat in de winter zeker niet. Maar dan je denkt, je bent, je hebt te maken met een normale wijk. Uh, het ziet er net zo uit als iedere andere phoenix locatie maar ga je inzoomen, dan kom je allemaal dit soort verhalen tegen. Die kom je alleen tegen als je er gaat wonen. En zo leer je de snelweg alleen uh, kennen exact, als je een ja. maand op de snelweg woont. Ja. Je hebt meer van die projecten gedaan. Je zeil, je hebt een maand uh, in een container aan zee uh, gewoond. En je hebt samen met uh, Melle ook weer nieuwe plannen voor ja. een nieuw project. Daar gaan we in het volgende uur uh, verder over praten, stel ik voor. Want je blijft bij ons in het uh, volgende uur. Ja. Uh, om uh, ook met, met mensen over hun snelwegverhalen te gaan ja, luisteren. Dat lijkt me je... fantastisch, ja. Als Zijn mensen... er nog dingen waar je heel bijzonder benieuwd naar bent? Ja, nou ja, ik, uh, ik, ik vind het sowieso uh, wel, ik vind het wel mooi om, om, nou, als er drukkers luisteren... dan zou ik daar wel uh, wat wel, wel verhalen over willen horen, over, uh, over hun ervaringen op de snelweg. Ja. En uh, nou ja, goed, eigenlijk is alles welkom. Hè? Dus ik bedoel, uh, als er nog mensen zijn die spannende dates hebben op de snelweg... hebben we het al eerder gehad over de liefde langs de snelweg. Dat is ook altijd een integrerend uh, onderwerp, vind ja, ik, ja, om het ja. over te hebben. Nou, u bent welkom om uh, ons te bellen als u dat uh, wil... en met ons mee te praten over die snelweg uh, en uw snelwegverhalen met ons uh, te delen. Uh, ook als u favoriete pleisterplaatsen hebt... Of, of plekken waar je echt heel lekkere schnitzels kunt eten. Of misschien werkt u wel in een bedrijf vlakbij die snelweg... op een van die grote bedrijventerreinen. Of misschien staat u elke dag wel in die file. Hè? Hoezo mobiliteit? En echt, u zit daar enorm aan. U kunt ons bellen. En zeker inderdaad, dat is mooi... als u vannacht onderweg bent als trucker. Maar ook misschien gaat u wel op vakantie... Wat is dat? het doel van uw reis? Hoe is de sfeer in de auto op dit moment? U kunt ons nu al bellen op ons gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Een mailtje kunt u sturen naar casaluna.ncv.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Casaluna. En ik zei het al, Bram Meister blijft bij ons, hij praat met ons mee... en hij kijkt al met begeerige ogen uit naar uw snelwegverhalen. Nu hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van onze hoorspelreeks... Het Bureau, wat ons betreft graag tot zo, na één uur... Uh, zal ik je nog een glaasje wijn inschenken? Ja, heerlijk. Ja, dat, uh... En dan praten we straks uh, verder ook over dat nieuwe plan. Want uh, dan gaan ja, we echt naar spannend. het buitenland, hè? Ja, we gaan, uh, we gaan de grens over, ja. En niet zo'n beetje Die, de niet grens zo over. Beetje, nee. dat gaan we straks over hebben na één uur in Casa Luna... bij de NCV op Radio 1. Tot zo.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 interview met het deze, Maar er moet uit zo'n man toch meer te halen zijn, dacht ik zo. je? Ja, als je dan denkt aan de loopbaan van die man. Begon als bakkerszoontje in een klein dorp. Die na schooltijd broodjes uitvintte. En geëindigd als topfunctionaris bij een meelfabriek. Nou, ik heb daar wel respect voor. Het ging mij natuurlijk alleen om de bakkerij. Nou, ik weet niet of je daar nou wel zo verstandig aan gedaan hebt. Wie de helft mijn een appel? Natuurlijk. In de roterie heb ik wel van die lui. Eén is het de directeur van de Axel en Die heeft in zijn jeugd de hete spijkers doorgegeven...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 Dit bijvoorbeeld. Dit is een brief van een Indonesische student. Een heel aardig meisje. Zie je dat nog voor me? Ja, het is eigenlijk een brief van een andere studenten van me, maar ik heb hem gekregen. Ze schrijft. Our young professor, he looks so young and handsome. <laughs> niet zo'n professor was ik. Bent u in die weekend soms nog op de bureau geweest? Nee. Hoezo? Het licht op volkstal is blijven branden. Ik kom nooit op volkstal. Omdat u een sleutel hebt...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 Ga je naar je moeder? Ja. Koekvergulden. <laughs> ik zal het vragen. Ik heb hier wat declaraties. Kan ik die neerleggen? Geef mij. Ik heb nog iets: de drukproeven van de nieuwjaarskaart. Wat vind je dan? Ik vind het best. Nou, hoe moet dat nou zo? Was dat het? Rommelpot. Morgen. Kunnen jullie nu ook merken dat het drukker wordt in de treinen? Ik wel. Ik heb al een paar keer moeten staan. Is het werkelijk? Ik ook. Ik ben mijn vaste plaats kwijtgeraakt aan iemand die in Alkmaar instapt. O oh, ja? Heeft iedereen een vaste plaats? Dat is een beetje wel. Want van de meeste mensen weet ik ook wel waar ze zitten. Hé, hm. hey, wat eigenaardig. Dat vind ik nou eigenaardig. Groet je elkaar dan ook? Nee, goed elkaar niet. Toen ik pas in de Belmar kwam wonen... toen dacht ik nog dat dat ze hoorden...